Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet trekt de portemonnee om mbo-studies te verbeteren. Onderwijsminister Bruins heeft de komende jaren bijna 50 miljoen euro klaar liggen. Ja, het is nodig dat uh, studenten... ...goed zijn in taal en rekenen, maar ook dat ze voldoende burgerschapsonderwijs krijgen. Daarmee krijg je een goede start in het leven en ook een goede start op de arbeidsmarkt. Met het geld kunnen meer docenten worden ingezet die zelf ook beter gedraind kunnen worden. Daardoor kan per opleiding gekeken worden wat er nodig is. Meer rekenen bijvoorbeeld voor studenten die in een apotheek willen werken of op de bouw. En bij juridische opleidingen kan juist meer taalonderwijs worden gegeven. In Groningen gaat de zoektocht naar Jeffrey en Emma verder. Niet alleen de politie, maar ook meerdere teams met honden zoeken naar die kinderen. Vanochtend vroeg verzamelden zij zich opnieuw om het zoekgebied uit te kammen. Wij hopen uh, dat we wat uitsluiting kunnen geven vandaag. Met z'n allen, want we zijn hier niet als hondengeleiders alleen. Er zijn straks wel een heel team hondengeleiders. dus Er gaan allerlei hondenteams het zoekgebied in het zoekgebieden. Veteranensearchteam gaat het zoekgebieden in. De vrijwilligers gaan het zoekgebieden in. Dus we doen uh, ons best. De zoektocht richt zich ook vandaag op de omgeving van het Groningse plaatsje Beerta. Ook in Duitsland wordt gezocht. Waarschijnlijk zijn de kinderen ontvoerd door hun vader. De politie vond een brief waarin hij zegt dat hij hen en zichzelf iets aan wil doen. Huishoudens zijn een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan vaste lasten. Veel dingen zijn wel duurder geworden, zoals de huur, energierekening en zorgverzekering. Maar de inkomens zijn de afgelopen jaren nog harder gestegen. Dat zeggen onderzoekers van ABN AMRO. De overheid hield soms ook een handje mee, bijvoorbeeld met het prijsplafond en energietoeslag. Nederlandse wolven eten vooral reeën, wilde zwijnen en edelherten. En als die er niet zijn, eten ze in het wild levende runderen en soms ook schapen. Dat blijkt uit onderzoek naar de ontlasting van wolven die in Drenthe en op de Veluwe leven. Onderzoekers hebben daarvoor in kilo's wolvenpoep moeten vroeten. Poep is echt goud voor ons als onderzoekers. Zo'n zo poep is natuurlijk onderdeel, het resultaat van de maaltijd van zo'n wolf geweest. Maar daar zitten dus ook de haren in van die prooidieren. Maar zelfs ook nog kleine stukjes DNA van het prooidier zelf. En precies die twee zaken zijn onderzocht. Zowel het haar als het DNA van die prooidieren van zo'n 700 drollen. Uit onderzoek blijkt dat vooral wolven eten wat er beschikbaar is. En dat zijn ook wel eens kleine vogeltjes of fruit. Krijg je het weer nog opnieuw een prima lentedag met veel zon. Vanmiddag zijn er wat stapelwolken, maar het blijft wel droog bij maximaal 20 tot 24 graden. Dit is Mandy van der Plas van de AWB. In Noord-Holland staat het nog vast op de A10, de Ring Noord richting Utrecht. Bij Afrit Amsterdam Centrum 5 minuten vertraging. Rijd je op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, dan kun je bij Amstelveen Stadshard 10 minuten extra reistijd rekenen. De A4 Den Haag richting Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer zo'n 5 minuten oponthoud. En verder nog een file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam.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 lover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 It is jealous sky. a few questions that I need to know how you could ever hurt me so I need to know what I've done wrong and how long it's been going on was it that I never paid enough attention or did I not Give enough affection. Not only will your answers keep me same, but I'll know never to make the same mistake again. You can tell me to my face. Or even on the phone. You can write it in a letter. Either way, I have to know. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.